In die rol zette hij zich in voor het journalistieker en levendiger brengen van het nieuws. En onder zijn leiding werd ook begonnen met het Jeugdjournaal. Ed van Westerlo was 81 jaar. Het kabinet komt vrijdag met een landelijk verbod voor het zwaarste consumentenvuurwerk, dat zeggen Haagse bronnen. Ratelbanden en Chinese rollen zijn vanaf eind volgend jaar verboden. In België en Duitsland geldt al langer een verbod op dit zware vuurwerk. De onderzoeksraad voor de veiligheid en de politie pleiten al langer voor een totaalverbod op vuurwerk. Dat komt er dus niet. In zijn huis in Dallas, Texas is de Amerikaanse miljardair Ross Perot overleden. Hij deed in de jaren 90 twee keer mee als onafhankelijke kandidaat aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar hij verloor beide keren van de democraat Bill Clinton. Ross Perot was 89 jaar. De vierde etappe van de Tour de France is gewonnen door de Italiaan Elia Viviani. De renner van de Keuning Quick Quickstep won na ruim 200 kilometer de massasprint... voor andere sterke sprinters als Christophe, Ewen en Sagan. Dylan Groenewegen nam een omweg en ging als vijfde over de finish... vlak voor ploeggenoot Mike Teunissen. Weer vanavond opklaringen. Vannacht raakt het bewolkt. Ook morgen overdag is het bewolkt. Gaat het vanuit het westen regenen? Later op de dag neemt de regen toe. Wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A4. Amsterdam richting Den Haag, voor knopend Burgerveen, een kwartier oponthoud. De A5, hoofdorp richting Amsterdam, tussen afrit Muiden en de aansluiting met De Ring, ruim een half uur. A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en Afrit-Haarlem-Zuid, 20 minuten.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 Heren, bij een nieuwe Zandvoort aan het Woord, het opinieprogramma van ZFM. Wekelijks voeren wij een gesprek over maatschappelijke, politieke en culturele onderwerpen. Waarbij wij geen enkele discussie uit de weg gaan. En u kunt natuurlijk meepraten door te bellen met 023 573 0393. Of te mailen met redactie.zfmzandvoort.nl. En natuurlijk vindt u ook op Facebook het Zandvoort aan het woord, waar u uw privébericht achter kunt laten. Aan tafel zit mijn vaste sidekick Marije Strobers van plus een Mijn naam is Bastian Toornent en ik ben uw presentator.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 Ja, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe... Uh uitzending van uh, Zandvoort aan het woord. Uh, dat laatste was Joep van het Hek met meneer Alzheimer en ik draaide dit nummer uh, niet voor niets omdat het alles te maken heeft met ons onderwerp uh, en onze gasten natuurlijk van vandaag. Uh, we gaan het namelijk hebben over de palliatieve zorg in Zandvoort en de huidige mogelijkheden en eventuele tekortkomingen. Uh, aan tafel zijn aangeschoven Ellis en Penius uh, die in december 2018 al een petitie aanbood aan de gemeente met de oproep om te zorgen voor een mogelijkheid dat Zandvoorters in de laatste fase van hun leven dit gewoon in Zandvoort kunnen doen. Uh, welkom. En uh, tevens is aangeschoven Maaike Koper uh, hier nu in de hoedanigheid van fractievoorzitter van de PvdA. Uh, en in deze functie is ze ook de initiatiefnemer van een motie die het college oproept om... Uh, een onderzoek te starten naar de mogelijkheden binnen Zandvoort voor een hospice. Welkom, Maaike. Dankjewel. Uh, wij hebben er gezamenlijk uh, afgesproken dat we tutoyeren uh, tijdens het gesprek, zodat u niet denkt uh, als luisteraar, wat zijn ze toch onbeschoft bijzetten. <lacht> um, Brutaal! Uh, met Alice en Maaike gaan we zo meteen verder praten, maar natuurlijk kunt u als luisteraar meepraten of aangeven wat u vindt door te bellen met 023 573 0393 of een mailt ...te sturen naar uh, redactie.zfm.nl. Uh, Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Maar voordat wij uh, dieper op het onderwerp induiken... ...hebben wij altijd in het begin de vraag aan onze gasten... Uh, ...en aan onszelf natuurlijk. Wat is je opgevallen in de afgelopen week? En dat mag alles zijn... Maria, jij kent ja. deze rubriek, dus jij mag als eerst. Ja, ik heb het snel nog even bedacht. Nee hoor, oh, grapje. <laughs> Vorige week had ik natuurlijk de Maserati die in de grindbak was beland, bij ja. de Passage. En dan zag ik vanochtend dat de gemeente twee panden beschikbaar heeft gesteld voor onder andere kunstenaars en iemand met een retro fietsenhandel. Ja. In de Passage. Mm -hmm. Dan dacht ik, dat is een mooie positieve wending naar de Maserati debakel vorige week. <laughs> en ik hoop eigenlijk dat de gemeente dat vaker gaat doen. Dat soort... Uh... Ja, want het zijn jonge mensen, innovatief. Ik bedoel, een retro fietsenwinkel. Dat hadden we denk ik nog niet in Zandvoort. <laughs> dus kijk, kijk even naar Maaike. Oh, niet dat ik weet, <laughs> wel fietsenwinkels hoor. Ja, ja. Zeker. Dus ik vind ja. dat een mooie initiatief. Het geeft even een nieuwe boost aan... Er gebeuren nieuwe dingen. Ja. En dat vind ik mooi. Dus dat... De zomer. Nou, dat uh, mooi. Maaike, heb jij, is er iets jou deze week specifiek opgevallen? Nou, niet echt iets bijzonders wat me zo te binnen schiet... waarvan ik denk, nou, dat vindt de luisteraar wel interessant... want ik heb vooral een hele politieke week gehad uh, vorige week. Maar ik ben dit weekend ben ik er lekker met mijn man op uitgegaan... en die heeft sinds kort een scootmobiel, dus wij wandelen veel. Dat wil zeggen, ik wandel en uh, ik moet hem proberen bij te houden. Dat is het ongeveer. En wij is goed wandelen... voor je conditie. Ja, heel zeker weten, zeker weten. Ik ben er ook heel erg blij mee. En wij wandelen weer heel veel in de duinen. En dan denk ik, oh wat wonen wij toch echt zo prachtig. En dat mm -hmm. heb ik gewoon gemist. Omdat ik dat een aantal jaren niet met hem uh, gedaan heb. En wij zijn zondag het duimpieperspad afgeweest. Want mijn man is toegetreden tot het illustre genootschap van uh, aardappeltelers hier in Zandvoort. En uh, we hebben daar heerlijk zitten te picknicken in een, uh, in een, in een delletje daar in Duin. Nou, dat was echt zo'n bijzondere dag. Dus uh, dat wil ik wel eventjes dat, delen dat, met jullie. Uh. En Alice, is er jou iets specifiek opgevallen deze week? Het appen op de fiets. Dat iedereen toch nog zit te appen op de fiets. Ja. Moeders met kleine kinderen. Ja. Kinderen op een voorzitje. Kindje achter. En moeders zitten gewoon te appen. Ja, en terwijl het per 1 juli nationaal verboden is ja. geworden. Hè? Ja. Dat, ja. Uh, we mogen niet meer appen op de fiets. Althans, je mag niet eens je telefoon meer in je handen nee. houden. Nee. Ik vind het wel goed, want ik reed laatst achter een heel jong meisje. Op de fiets met een mobiel in de hand. Mm -hmm. Nou, die ging de hele weg over. En ik reed daarachter in mijn auto. En ik moest. Uh, ...uitwijken en maar achter haar blijven rijden... ...en ze had niks door. Ze nee. totaal niet die telefoon. Nu ben ik ook niet heilig. Nee. <laughs> Laat ik dat wel nee. voorstellen nee. mensen die mij kennen. Maar als je dan zo'n jong meisje op een fiets... Ach, uh, ...voor je hebt rijden die uh, alle kanten op zwiebert... Nee. Echt no go. Dat, uh, nou, ik, vind het ook, uh, ik ben blij dat ze het ingevoerd hebben. Ik ben alleen, uh, vind het alleen jammer dat waarschijnlijk de politie de mankracht niet zal hebben om iedereen er maar op aan te houden. Want er zijn veel meer fietsers dan dat er politiemacht uh, momenteel op straat loopt. Maar we hebben vorige week gesproken over blauwe minions. Ja, dat is waar. Misschien, misschien gaan de blauwe minions ook. Maar ik kijk nu heel veel naar blauwe minions. Ik denk dat als dat iets met politie te maken heeft, of heeft dat vooral te maken met de handhavers? De handhavers. handhavers. Vorige week was er een luisteraar. Die noemde ze de Blauwe Wezentjes. Oh, op straat. de Blauwe ja. Wezentjes, ja. uh, um, Goed, uh, mij is opgevallen deze week. Eindelijk twee dingen. Uh, Holleder is natuurlijk veroordeeld afgelopen vrijdag. Um, tot levenslang. Ik heb um, het boek al gelezen. Dat, uh, je hebt het boek ja, al, al gelezen. Ja, ik heb meteen uh, een boek gelezen. Um, ik heb de podcast vooral <laughs> geluisterd. Uh, kan ik erg aanraden aan mensen. Um, maar um, wat mij vooral opgevallen is. Um, is. Um, eh, uh de politiek, wat Maaike net al uh, zei. Het was in alle gemeente gemeenteraden uh, afgelopen week uh, hectiek, aangezien het meestal bij de meesten gewoon echt de laatste raadsvergadering van voor het ja. reces was. Dus alles moest nog doorgevoerd worden. Uh, maar rond die tijd is het ook natuurlijk altijd politiek uh, reces in Den Haag. Uh, gaat ook, uh, is nu ook geweest, de barbecue is net geweest. Uh, en dan gaat Maurice de Hond altijd zijn pe peiling uitbrengen. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste peilingen van het jaar. Mm. En daar uh, daar is mij iets uh, behoorlijk verrassend opgevallen. Want er zijn uh, bepaalde uitsladingen. Zodat de PVVV, SP gaan naar beneden. Uh, PVV verliest de 7. SP ruim 5. Nou ja, dat hadden we eigenlijk al verwacht. Echter dat D66 ruim ze 14 zetels verliest. Uh, vind ik toch wel benoemend uh, benoemenswaardig. Uh, bovendien uh, dat Forum Democratie de grootste is geworden. Volgens die peilingen. Nou, dat is ook iets wat we eigenlijk al langere tijd zien. GroenLinks wint ook iets. Maar... Um, uh, de vier coalitiepartijen uh, uh, verliezen maar liefst 22 zetels. Dus die komen nog maar op 54 zetels uit. En, um, en dat zal uh, twee dames aan tafel heel leuk vinden. Dat uh, weet ik van. Van LS weet ik het niet. Namelijk um, dat de PvdA ruim, en nergens zie je daar iets over... Nee. maar ze ruim tien zetels wint in de peilingen... ten opzichte ja. van wat ze nu in de Kamer hebben. Yes. Ze staan dan op 19 zetels. En dat betekent eigenlijk gewoon dat ze weer worden gezien... als een serieuze partij waar we rekening mee moeten houden. Um, als er dan vandaag verkiezingen plaatsvinden. Ja, als ja. er vandaag ja. verkiezingen plaatsvinden. Ja, tuurlijk. Maar dat is altijd bij Maurice de Hond zo. Als er vandaag... Ja. Um, en dat vond ik toch wel verrassend... Um, ik had zoiets van, is dit een uh, verlaten Asscher-effect? Of is uh, iedereen heel blij dat We Hans Spekman eindelijk... Ik denk ook een Timmermans. Of een Timmermans-effect, ja, dat ja, kan ook. Ja, of dat Hans Spekman eindelijk is weg is gegaan. Hij <laughs> uh, uh, is ik al even weg, ja. hoor. Ja, weet ik. Maar ja, het kon We het niet eerder effect, aangeven. Ja. Ja, ja. Ik denk ook <laughs> Hans Timmermans-effect. Uh, Maaike, wat vond je ervan? Ja, nee, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Dat was dat, dat wel met de provincie. Ja. En, uh, uh, het is natuurlijk heel goed om te zien... dat we de bodem bereikt hebben als Partij van de Arbeid... en dat we weer uit het dal komen. Tegelijkertijd realiseer ik me ook heel goed... dat uh, een groot gedeelte van ons kiezersbestand in Nederland... Uh, dat, dat zal altijd wisselen. Dus dat, wat dat betreft is de onzekerheid alleen maar toegenomen. En je ziet dat er veel meer behoefte is... aan een solide, solide progressief beleid. Ja. En, dit is waarschijnlijk de prijs die regeringspartijen altijd betalen voor, uh, voor regeren, voor compromissen. En de duidelijkheid die uh, die partij van de arbeid daarin schept... en waar ze zich druk over maken, de pensioenen en dat soort zaken meer. Maar ik vlak toch ook zeker het Timmermans-effect niet uit. Nee. Want dat was wel heel erg zorgbaar natuurlijk. Dat, uh, ook met de Europese verkiezingen. verkiezingen ja. ja, dat is daar. Ja. Jammer dat hij uiteindelijk toch geen uh, ja, is, voorzitter is geworden. Ja, dat is ook jammer, omdat... Nu was het eindelijk duidelijk met die spitsenkandidaat. We hebben iets om te kiezen. We kunnen ook op een lijsttrekker kiezen. We kunnen iemand mm -hmm. niet alleen. Hè, we hebben een beeld bij de koers die er dan uh, gevaren wordt. En dan wordt het toch weer eventjes anders besteld. Ja, ja, is... ja, ja, dat is heel jammer. Ja, heel uh, teleurstellend. Nou ja, dat is uh, mij opgevallen deze week. Uh, Zometeen gaan we natuurlijk uh, verder uh, met uh, over de palliatieve uh, zorg. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En als ik doodga, help mij niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. En ik pas als jij me bent vergeten. Doodga, haal maar niet Ik ben niet echt dood, moet je weten Het is het verlangen dat ik achter pas als jij dat bent vergeten dood ben ik pas als jij me bent vergeten ja. Zoveel van hier. We spreken af, ik weet niet waar. En daar ontmoeten we elkaar. Zonder jou tikte de klok even snel, maar de tijd. Jij moet nu gaan, weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Slaap zacht, je hebt het verdiend, je vocht tot aan je laatste zucht.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 Dat je in mijn hart, altijd blijft voortbestaan. En ik weet, ik zou dankbaar moeten zijn, maar. je in hart Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, zijn we weer terug bij Zandvoort aan het woord op ZFM. We praten hier met uh, Hel... Alice M. Penius en Maaike Koper... over de palliatieve zorg in Zandvoort en de tekortkomingen daarvan. U kunt natuurlijk reageren op onze uitzending... of een vraag stellen aan de gasten... door te bellen met 023 573 0393... of te mailen naar Zfmzandvoort.nl of een privébericht achter te laten op onze Facebookpagina... Zandvoort aan het Woord. Als eerste, Alice. Jij hebt eind 2018 al een petitie aangeboden aan de gemeente. Ja. Wat was de aanleiding van deze, voor de mensen die dat niet weten, voor deze petitie? Uh, dat de wijk Ziekenboeg uh, tijdelijk in de, de Bodaan zat. Uh, uh -huh. Daar heb je een, uh, ook een palliatieve afleiding, uh, afdeling, een uh, revalidatieafdeling. En daar zat ook de wijk Ziekenboeg. en De wijk Ziekenboeg, het is eigenlijk net een stapje te ver. En ik vond de locatie, uh, met alle respect naar de Bodaan... Uh, niet goed. De mensen zaten in de kelder. Uh, ze zien niemand voorbij komen. Uh, en er staat ook echt kelder. Nou, als je op bezoek gaat wil je niet dat je vader, je moeder of je partner in de kelder ligt. Het, waren, het was donker, het was somber. De palliatieve kamers waar mensen liggen de laatste dagen doorbrengen. Uh, daar stond alleen een bed en een tafeltje. En als mensen komen te sterven... wil niet zeggen dat ze 24 uur in een bed liggen. Want voor hetzelfde komt de familie... en iemand wil nog een borreltje drinken of een gebakje. En dat stond dus helemaal niet. Dat hebben ze helemaal aangepast. Dus dit is een leuk zitje in. Maar de locatie blijf ik niet goed vinden. Het zit, echt, het zit echt in de kelder. Dus je, zit, je kijkt in de kamer kijk je tegen een taluut aan. Je ziet geen levend wezen. Dan denk ik van... God laat het, uh, de kantoorruimte daar zitten en laat de kantoorruimte die mooi op de eerste eerste etage zitten lekker in het zonnetje en lekker wegkijken laat daar de mensen zitten en, en je dat, had het ook over dat je je dat had, is de reden je had ook uh, over dat je het uh, uh, ook te ver weg ja, dat te was ver. ook een van de redenen? dat is een van de redenen, want hier in uh, het huis in de duinen iedereen fietste even voorbij iedereen zat op het pleintje ja, ons kent ons uh, dus dat was enorm gezellig. Hè, voor de mensen ook. En de Bodaan is gewoon een tikje te ver. Hè. Ja. Openbaar vervoer is natuurlijk niet altijd alles. En het zijn toch altijd vaak oudere mensen. Dus gewoon wat dichterbij. En dat <tie> gaat nu wel gebeuren. Mm -hmm. Maar de revalidatieafdeling blijft helaas in de Bodaan. Oké. Okay. Uh... Ja. En uh, wat waren nou de uitkomsten van de petitie? Uh, nou, we hebben. 1500, meer dan 1500 handtekeningen opgehaald. Ik heb een gesprek gehad met uh, de uh, uh, mevrouw van, de, uh, van het Huis in de Duinen. Mm -hmm. Ik weet niet meer precies haar naam. En Gert-Jan Bluis. En nou ja, die waren het eigenlijk er wel mee eens. En die hebben inderdaad de kamers aangepast. En beloofd dat de wijk Ziekenboeg terugkomt naar het Huis in de Duinen. Ja, dat, uh, en uh, uit die petitie en de rechtelijke blijkt dus heel duidelijk... dat het ook um, echt een grote behoefte is ja, binnen. Ja, het, het leeft enorm uh, onder de bevolking van Zandvoort. Het waren echt uh, hele mooie reacties. En iedereen schreef er ook echt wat bij... dat ze dat ook, ja, dat ze het gewoon terug wilden naar Zandvoort. Ja. En dan nu, ja, hopen we ook nog een keertje... zou ook heel fijn zijn op een hospice... Dat, uh, en uh, als we dan kijken naar uh, de, de zorg, de palliatieve zorg... wat komt daar nou precies bij kijken? Wat is de specifieke zorg? De specifieke zorg is dat mensen eigenlijk 24 uur zorg nodig hebben... Uh, dat er goed personeel is. Hè, dat ze het ook begrijpen en ja, dat het ook goed gekwalificeerd personeel is. He, die een pomp aan kunnen leggen, die met een infusie... want dat kan alles kan in een hospice... En, vaak ontbreekt, door, ook door het gebrek in de zorg... is er vaak gewoon te weinig goed personeel aanwezig. Uh -huh. en, dat, uh, en, en, en voor de mensen die dat niet precies weten... voor de wat jongere mensen misschien... Uh, wat houdt het verschil tussen de hospice en wat nu in de Bodaan zit uh, in? Ja, het schuurt natuurlijk een beetje tegen elkaar aan. Maar in een hospice werkt met heel veel uh, vrijwilligers. Dat is allemaal ietsje... Luxe, wat comfortabeler als, het, als het, de palliatieve afdeling in het huis in de Duin of in de Bodaan. Ja, Maaike? Jij... Ja, ja, de, de, wat, ik, wat mij opgevallen is het verschil... Kijk, palliatieve zorg is natuurlijk fantastisch... als dat binnen onze gemeentegrenzen geboden wordt, dat, dat vooropstellen. Maar het is wel een instelling die zorg verleent. En dat betekent, die hebben niet alleen maar die... Uh, patiënten, om het maar zo te zeggen. Maar die hebben een hele instelling te runnen... en hun personeelsbeleid en alles wat daarbij komt kijken. Klopt. Van mindere gevallen tot hele zware gevallen. En de hospice is echt alleen maar gericht op dat laatste stukje. La, ja. op, die, op, de, hè, op het levenseinde zijn daar dus ook super gespecialiseerd in. Maar hebben vooral ook alle tijd en rust. Omdat ze ook een heel... wat ik gezien heb hier in de regio... omdat ze met een heel groot netwerk... ...van goed opgeleide vrijwilligerswerk. Ja. Daar zie ik en dat betekent... ...dat als jij gewend bent... ...om elke avond om 11 uur... ...nog een kopje warme melk te krijgen... Dat ...ze zijn ingesteld op de persoonlijke wensen... ...van de, de individuele... Uh, patiënt, gasten wou ik zeggen, maar dat is mijn vorige beroep natuurlijk... Ja. individuele patiënten. En, en dat is wel, denk ik, het hele grote verschil. Ja, Kijk, de, zorg, de palliatieve zorg zal ongetwijfeld goed zijn... in het huis in de duinen, maar het is niet vol, volgens jouw eigen wensen... dat laatste stukje nee, mee. Absoluut nee, absoluut nee, niet. Als dat jij daar denk... s'nachts uh, om uh, drie uur een patatje wil uh, eten... bij wijze van spreken, ja. dan krijg je dat. En dat is niet uh, op een palliatieve afdeling... want er loopt s'nachts maar één zuster... Logisch, hè? maar ja. dat is wel het grote verschil. Dat is ja. het grote verschil, ja. Het, uh, dus uh, het is iets uh, luxe, maar komt het dan... Dat is meteen een vraag die in me opkomt, hoor. Maar komt het dan uh, vanuit de zorgverzekering? Ja, het is een gedeelte. Het wordt, uh, het wordt vergoed door de uh, zorgverzekering. Alleen vraagt een hospice vaak wel een bijdrage voor eten en drinken. Hè? Dat is het wel. Dat, ja, oké, okay, er komt wel iets... Komt van geld klaar, bij. Komt maar dat is ook vaak bij een palliatieve afdeling... komt er ook vaak wel wat geld bij. Mm -hmm. Het is ook maar net hoe de mensen... verzekerd zijn en... Ja. Uh, dat ja. heeft er ook mee te maken. Ja, misschien is het woord luxe in dit, in dit geval niet... Uh, nee. Je moet niet denken aan gouden kranen. En, <laughs> en maar als het gaat om comfortabel... en persoonlijk... Cool, ja. uh, kijk, als, een, uh, als een, uh, uh, een, een... verpleeghuis ingericht wordt wordt dat ingericht. En het, daar komen ook gordijnen. Maar bij een hospice is alles echt gericht... op het feit dat je die, die, die huiselijkheid hebt. Ja, het is echt huiskamer-idee. Ja, het is echt huiselijk, ja. Dat, uh... ja. Nou, weet ik het van Beverwijk... omdat mijn oma zelf daar ooit uh, terecht is gekomen Ik vond dat zelf als nabestaande... slash, nou ja... Uh... Ja, Hoe familielid. noem je dat iemand familielid. die nog niet? Ja, ja familie. Ja, ja. vond, vond ik dat uh, heel uh, prettig, echt ja. uh, heel ja. aangenaam. Um, nou zit er natuurlijk um, hier vlakbij um, de hospice in Haarlem, ja. um, die 30 jaar bestaat. Ja. Luisteraars, daar gaan wij ook nog een uitzending aan wijden. Maar dat zal pas in september zijn. Um, maar dan gaan we het ook over uh, dat hospice hebben. En over de 30 jaar geschiedenis van dat hospice. Um, zou er eigenlijk zoiets exact zoals in Haarlem... hier gewoon in Zandvoort, in het centrum... of op ieder geval een mooie plek moeten komen. Ja, ik, ik vind van wel... de reden dat ik ook... Ik, ik, toen ik vorig jaar met de gemeentebegroting... bezig was en ik hoorde die geluiden... net als Alice. Wij waren op hetzelfde moment... met hetzelfde maakten we ons druk... over het verhuizen van het huis... Na, uh, van huis in de duinen naar de... Naar de Bodaan. Maar vooral het niet terug... verhuizen meer naar Zandvoort. Nee. Nee. En dat was het moment waarop Alice aan de, aan de... bel trok. Dan dacht ik, ja jongens... dit kan niet. Dus toen heb ik de wethouder ook al... verzocht om ernaar te kijken. Maar in principe is dat... Het huis in de duinen en die Bodaan, die dat zelf moet, moet moeten regelen. Ja. Uh, zo gaat het een beetje met, met een hospice ook. Dat is een eigen organisatie. Maar het feit dat er al 30 jaar lang zo'n hospice bestaat, uh, dat zegt natuurlijk wel iets. En die zijn echt super gekwalificeerd. En ik heb een ontzettend leuk gesprek, naar aanleiding daarvan. van, van de, de, de, de, de, de, de gesprekken die ik met Alice gehad heb, toen zei ik in januari, ik zei, nou, Alice, eigenlijk zou een hospice nog. nog nog veel mooier zijn. Het zou echt de kerst op de taart zijn. De de taart zijn. Ja. Ik zeg, ik ga eens op onderzoek uit, want ik, uh, ik heb gehoord dat er hier een mevrouw in Zandvoort woont. die, die zo'n hospice beheert en die ook een netwerk van vrijwilligers uh, beheert. En dat is Pauline Jager. En, nou, Ik was echt super onder de indruk Zendruk. van alles wat daar, wat daar plaatsvindt. Dat ja. is, en het feit dat het ook al 30 jaar bestaat. Ja. Ik bedoel, het is niet een eendagsvlieg. Uh, nee, er nee. uh, is echt behoefte aan. Ja. Maar hoort het ook niet in een dorp als dit eigenlijk te zijn? Dat is wel de reden waarom ik doorgezet heb. Ja, het politieke, uh, uh, ik heb geleerd dat in de politieke kalender heb je in het voorjaar een moment waarop je nieuw beleid kan aankondigen. En in oktober bij de begroting heb je be beleidsmomenten. En daarom dacht ik ook, ik ga nu bij de, de, de voorjaarsnoten vragen of de wethouder dat wil onderzoeken. En of je vooral ook het netwerk van wat daar, uh, wat daar is, ook meeneemt. Want Um, uh, de directrice vertelde mij ook dat, dat ze hier ook mantelzorgersondersteuning bijvoorbeeld uh, kan bieden en dat ze dat ook gedeeltelijk al, al doet, maar ik heb daar eigenlijk heel weinig weet van ik, ik denk dat er heel veel meer mensen in Zandvoort ook zitten te wachten op informatie daarover uh -huh. en laten we eerlijk zijn, iedereen maakt zich toch wel een beetje druk over dat laatste stukje wat je moet doen je wil alles voor je partner doen en je, maar je wil ook heel graag dat het goed gebeurt dus dan wil je ook zeker kunnen zijn van hulp op het moment dat je dat nodig hebt. Ja. Het kan ook thuis zijn. Hè? Het, hoeft, het kan ook een, een bepaalde ondersteuning thuis zijn. We hadden het net van tevoren even over... dat als je ouders komen, te oh, ziek worden... en je wil ontzettend graag alles voor ze doen... Maar er zijn ook bijvoorbeeld mensen zonder kinderen. Hoe gaat het dan? Ja. En, uh, dat laatste nou ja, stukje, plus dat, dat je waken, misschien niet uh, alles kan doen. Uh, sommige medicijnen ja. bijvoorbeeld geven en dat soort dingen wordt ook lastig. Een emotionele stuk, ja. Waar, waar je mee geconfronteerd maar wordt. Maar hoe mooi is het niet als je die laatste momenten ook kunt besteden? Jij zei dat net heel mooi, ergens. Dat je niet hoeft te zorgen. Uh, nee, nee, niet dat je, dat, dat, je, dat je tijd houdt voor kwaliteit. Ja. Als in de ja. laatste tijd. Uh, laatste. Precies. Dan moet ik wel zeggen, we hebben hier. In Zandvoort. Echt top. Uh, net we hebben echt, echt. De, de wijkzorg is hier echt ja, top. Het hè, ze hebben op. hele ja. korte lijntjes. Ja. En je hoeft, die, uh, je hoeft maar te bellen en het wordt geregeld. Dus er kan thuis ook heel veel geregeld ja. worden. Maar als op een gegeven moment een van de partners het niet aan kan. Hè, dan is een hospice gewoon natuurlijk ja. heel fijn ja. dat ja. iemand daar naartoe kan gaan. Omdat het dan thuis toch te zwaar wordt of dat er geen ruimte is. Of, of als er kinderen in het spel ja. zijn, dat soort zaken. En ja. geen ruimte, ik, nee. ik woon in een appartementengebouw... waar bijvoorbeeld geen rolstoel in kan. Uh, nou, dat soort zaken meer. En ik heb begrepen van buren dat mensen daarvoor echt al vroegtijdig hun huis uit moeten. Ja. Ja. Ja, dat zijn bijvoorbeeld ook zaken. Dat, ja. Ja. Ja. Nou, We gaan zo meteen verder praten over nou ja, de uh, motie... die Maaike ook ingediend heeft bij uh, de gemeente. En natuurlijk over de ervaringen van Ellis... en uh, wat er zou moeten... slash wat er misschien wel nu al heel goed is. Uh, daar gaan we het zo verder over hebben. U luistert nu eerst even naar Marco Bassato. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet. Liefje, moet me geloven. Al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat.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 Tijd nemen bestaat. Ik ben boos. Alweer. Nog steeds. Opnieuw. Ik ben wel vaker boos. En zeker in een column. Um, maar waar het vaak om maatschappelijke of politieke onderwerpen geaangaat... waar ik me bewust boos over maak... ben ik nu boos omdat het, het mezelf echt persoonlijk heeft geraakt. Niet mijzelf letterlijk... Ik was niet de ontvanger van de pijn die werd aangedaan. Maar degene die pijn aangedaan is, was mij wel heel erg lief. En misschien moet ik het er ook helemaal niet over hebben. Misschien moet ik er niets over schrijven. Maar ik wil het het liefst wel uitschreeuwen. Het gaat namelijk om... euthanasie. En ik weet dat het altijd een gevoelig onderwerp zal zijn. En ik weet dat mensen zelfs bang voor zijn. En ik weet dat het al heel lang een politieke discussie is. Maar mijn boosheid gaat niet over dat anderen iets anders over het onderwerp vinden. Dan vind... Dat vind ik niet erg. Ik vind namelijk dat iedereen recht heeft op een eigen mening... zeker als het om ethische vraagstukken gaat. Ik vind, hoewel geloof voor mij niets anders betekent... dan mensen die in een sprookje willen leven... dat mensen geloofsbezwaren mogen hebben... Dat een streng gelovige huisarts een euthanasie mag weigeren, mits hij zijn patiënt doorverwijst naar een andere huisarts die niet die bezwaren heeft. Ik vind zelfs dat mensen mogen beweren dat het idee van euthanasie een zonde is en zij die het uitvoeren volgens hen dan niet in de hemel komen. Dat mag. Dat mag allemaal. Ik zal ze er niet op bestrijden aangezien ze toch nimmer zullen geloven in mijn gelijk. In mijn waarheid. Maar wat ik niet vind... is dat mensen zich... met het sterfproces... van anderen mogen bemoeien. Ik leg uit. Mijn oude lieve oudtante, tante de laatst levende... en jongste zus van mijn opa... de lievelingstante van mijn... lang overleden vader, was ziek. Al geruime tijd. Al ge en ze leiden aan de niets ontziende ziektekanker... die naast mijn vader iedereen uit mijn familie lijkt weg te nemen. Het sterfproces is verschrikkelijk... en gaat veelal gepaard met veel pijn... zoals zoveel van u zullen weten. Mijn oud-tante is nog echt... als ware Italiaanse vrouw... rongs-katholiek. Wekelijks ging ze naar de kerk... waar ze voor haar ziekte ook nog twee keer per week vrijwilliger was. Maar toch heeft mijn tante gekozen... Toen de pijn te erg werd en het uitzicht alleen maar erger zou zijn voor euthanasie. Op de dag dat de dokter zou komen zaten we bij elkaar als familie. We namen afscheid en zelfs de pastoor van de kerk was aanwezig. Hoewel de kerk het nog steeds afkeurt wilden ze niet mijn tante iets van die afkeur laten merken. Ze was goed voor hen dus waren ze ook goed voor haar. Italiaans gelovig. Soms mogen de regels buigen en anders biechten we er gewoon over. Familie uit mijn familie uit Italië, die net als bij mijn vader gewoon over is gekomen... kwam, vond de euthanasie niet erg. Want familie is belangrijker. Dio, Jude un occhio, zeggen ze altijd. Wat eigenlijk betekent, God knijpt wel een oogje dicht. Een goede sfeer, een mooi afscheid. Een mooi einde van haar verhaal. Want zo zag mijn tante dat altijd. Iedereen heeft zijn verhaal te vertellen op de wereld. En als je uitverteld bent, je jouw weg hebt behandel, bewandeld... en iedere Alinea hebt geschreven, dan is het tijd om te gaan. Dan ga je dood en dan mag je zelf beslissen hoe... Want het is jouw verhaal en niet dat van een andere schrijver. Maar op de dag dat het zou gebeuren... werd de arts buiten het huis aangesproken. Door een paar mensen uit het streng gereformeerde dorp... waar mijn oude tante woont, woonde. En toen we duidelijk verheffende stemmen hoorden... is de pastoor gaan kijken. Maar de verheffende stemmen werden erger. Mijn tante werd van alles genoemd in de laatste momenten van haar leven. De dokter was een belichaming van de duivel. En toen ze de waarnemende arts van de GGD hebben gezien... Uh, hebben ze direct hun beklag gedaan... en de familie de schuld gegeven dat mijn oude tante overging op euthanasie. En ik weet niet of u weet hoe de wet in elkaar zit... maar alleen een beschuldiging van... Alleen een beschuldiging van iets wat onzuiver is... bij euthanasie kan tot zware gevolgen leiden. De GGD-arts waarschuwde de huisarts... die inmiddels wel binnen was gekomen. En hij werd lijkbeek. Mijn tante... was uitgeschreven. Maar enkele mensen uit haar dorp vonden... dat haar vulling toch nog bijgevuld moest worden. De GGD-arts moest melding maken van de beschuldigingen. De huisarts vond dat hij niet kon maken om het uit te stellen... en wilde gewoon doorgaan. Maar weet u dat een huisarts nog steeds strafbaar is? En alleen vrijgepleit wordt als alles in orde is? Zo zit de wet in elkaar. De handeling, is, uh, uh, de handeling zelf is ook voor een beëdigd arts nog steeds strafbaar. Is alleen na een verklaring van de familie en van andere artsen en de controle van de GGD niet meer strafbaar. Maar mijn tante wilde niet tot last zijn. Zij heeft de huisarts weggestuurd. Zij heeft de pastoor laten gaan. Zij heeft de verontwaardigde familie haar excuses aangeboden en is gaan slapen. Twee dagen later kregen we een telefoontje van de GGD dat het toch goed was dat de euthanasie goed gekeurd was en dat ze... alsnog... uit hun zou kunnen, uh, kunnen plegen. Er kon een nieuwe afspraak gemaakt worden. Maar die avond was mijn oud-tante echt klaar. Zij heeft een middel genomen waarvan ze heel erg moest overgeven. En heeft toch het maar zelf gedaan. En nog kijken de mensen in haar dorp met scheve gezichten. En nog is het volgens hen onze fout. Want zij... Want wij zijn met de duivel bezeten. Mijn tante had niet volgens hen zelf eruit mogen stappen. Niet via euthanasie, nog via de weg die ze nu uiteindelijk gekozen heeft. Nee, ze had weg moeten teren. En dan na maanden pijn in een coma terechtkomen. Want ja, dat is hoe goed God het heeft gewild. Maar niet de God van mijn tante. Want ondanks haar onverwachte eigen handelen... heeft de katholieke kerk gewoon haar begraven in gewijde grond. Want dat was belangrijk voor haar. Ondanks de zelfdoding... deed de pastoor zoals beloofd de uitvaart... waar vooral haar leven werd gevierd. En ondanks de zelfdoding... nog steeds door de Italiaanse... Uh, nog steeds door de Italiaanse familie gezien... die nog steeds door de Italiaanse familie gezien wordt... als een zekerheid dat je naar de hel gaat... zeiden ze nu ook... Dio, jude, un occhio. God knijpt wel een oogje toe. En waarom vertel ik dit verhaal? Ik heb niets tegen geloven. Ik heb niets tegen gereformeerde mensen. Maar wel uit de, van de gereformeerde mensen uit dit dorp. Want mijn oud-tante... Geloofde, <coughs> geloofde ook. Mijn oud-tante was gelovig. Mijn oud-tante is volgens hun... slecht. Een duivel. Mijn oud-tante... Mijn authentic is niet naar de hel, want daar geloven ze niet in. Het leven op aarde is voor hen de hel. En sorry, maar deze mensen verdienen om nu te branden. En zoals mijn familie zegt, mij zal het geen kwaad doen. Want mijn God knijpt wel een oogje toe.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 Dank jullie wel Dat je mijn vrienden Kom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier, hier bij Zandvoort aan het woord. En we hebben het met Alice en Penius en Maaike Koper over palliatieve zorg in Zandvoort. En de... de Sorry, tekortkomingen. Um, we hadden het net over de aangeboden petitie... die Maaike uh, heeft uh, afgelopen januari... nee, uh, over de petitie van Ellis afgelopen <laughs> januari... en de uh, uh, motie van uh, Maaike. En de motie is afgelopen week officieel ingediend... Ja. Uh, bij de laatste vergadering. Uh, mag ik als eerste vragen... waarom zat er zo'n lange tijd tussen, tussen de petitie en de motie? Oh, dat is meer omdat ik, omdat ik eigenlijk vanaf januari daarna op zoek gegaan ben. Van, um, kijk, je kunt wel een motie indienen. Je kunt wel zeggen, nou, ik, ik wil het, want dat lijkt me hartstikke fijn. Maar je moet ook wel weten waar je over praat. Ja. Dus ik heb eerst ook wel eerst even um, in de buurt uh, gekeken van... Goh, hoe werkt dat nou? Met mensen gesproken over een hospice. Met mensen gesproken over ouderenzorg. En ook over dat laatste stukje. En... Um, dan is er vervolgens ook bij de voorjaarsnoten het moment om nieuw beleid aan te kondigen. Ja. Zodat, want nieuw beleid gaat altijd gepaard met geld. En uh, onze plaatselijke minister van Financiën, meneer Bluis, die roept altijd meteen... dit kost zoveel, dat kost zoveel. Dat snap ik ook, hè, want we moeten het met elkaar betalen. Dus daar heb ik eerst even gekeken naar de vorm. En vandaar dat ja. uh, ik had hem in mei klaar en voor, de, voor juni. Maar die vergadering werd uiteindelijk begin, begin juli gehouden. Uh -huh. Dus ik had hem begin maart uh, mei uh, ingediend. Zo van, willen jullie, uh, collega's, willen jullie ernaar kijken? En uh, wat ik eigenlijk vraag is, is uh, college, zoek eens even uit op welke wijze dat zou komen. En ga vooral contact zoeken met de spelers in de regio. Want ik ben echt onder de indruk van de spelers in de regio die al dertig jaar lang een goed hospice hebben. En die vooral ook een netwerk hebben van, van vrijwilligers. Uh, want... want een hospice kan niet zonder een goed nee. netwerk van vrijwilligers. Je hebt natuurlijk altijd een, een hè, je hebt wijkzorg nodig of verpleging. Ja. En s'nachts heb je verpleging nodig. Maar overdag zijn het juist de gastheren en gastvrouwen die maken dat die sfeer in een, in een hospice echt huiselijk is. Ja, klopt, Daar gaat het klopt, nu juist klopt. om. En er is echt heel veel animo voor hoor. Heel veel mensen zouden als er een hospice hier in Zandvoort uh, zou komen, die zich al, dat weet ik gewoon, die zich zouden aanmelden. Als vrijwilligste, ook omdat die mensen ook vaak al in de verpleging hebben gezeten. Ja. Dus ik denk dat er daar geen gebrek aan is, in Zandvoort. Nou, wij staan toch... Ik bedoel, ik schrok van jouw column, Bastiaan... dat dat ergens in het land nog steeds... Uh, in, in dorpen zo gebeurt. Ik, wat ik in Zandvoort echt heel bijzonder vind. Tenminste, als ik dan ergens anders kom, dan hoor ik dat wat ja. wij hebben heel bijzonder is. Wij hebben echt heel veel vrijwilligers. We hebben echt heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen. Hm. Dat is echt Klopt. fantastisch. Dat, uh, ja. En daar draait een hospice natuurlijk ook het meeste op. Ja. ja. Dat, ja. Uh, ja. Uh, en is het dan uh, puur een gemeentetaak of is het ook dat particulieren kunnen zorgen het dat vaak, een uh, ja, hospice er ja, komt? Ja, inderdaad. En heel vaak particuliere initiatieven die de hospice uh, van Haarlem, waar we het net over hadden, die 30 jaar bestaat. Dat is volgens mij juist uh, uit de kerk of zo uh, voorgekomen. Uh, een, een, een stervenhuis, uh, ja. dat is een... Een villa, daar werden donaties. Uh, Klopt. Uh, en, en zo is het opgestart. En uiteindelijk komt er dan een organisatie. Hè? Dan wordt het professioneel, uiteraard. Uh -huh. Maar dat, dat staat ook. En dat is denk ik ook een belangrijk onderscheid. Het is ook niet een zorginstelling. De zorginstelling. Of binnen een zorginstelling werkt het natuurlijk heel anders. Het is soms gewoon een mooi huis met een paar slaapkamers. Ja. Ja. Klopt, klopt. Nou, ja, naast de kerk. Ik weet niet of we nog... Het zou ook heel mooi wezen. De pastorie. Bij de ja. Ja. ja, dat en, fantastisch zijn. En, en dat de mensen gewoon hun eigen huisarts houden. Want ja. dat is vaak... Dat vind ook het, heel belangrijk. Ja. Uh, uh, want als mensen dus naar een wijkziekenboek gaan... of naar een palliatieve afdeling... dan raken ze gewoon hun huisarts ja. kwijt. En ja. dan hebben ze in ene keer... na uh, 30 jaar uh, staat ja. er een wildvreemde uh, uh, arts... Uh, voor, voor, die, voor hun bed, die ze amper kennen... Ja. en die helemaal de familiegeschiedenis niet kent. Ja. En dat is gewoon echt voor, voor heel veel mensen echt heel pijnlijk. En daar is ook een soort vertrouwenspersoon? Ja.